Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De belangrijke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor haar rol in Hamlet versus Hamlet... van toneelhuis toneelgroep Amsterdam. De jury noemt haar ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig kreeg de Louis door voor zijn hoofdrol... in Who's Afraid of Virginia Woolf van Toneelschuurproducties. Volgens de jury speelt Derwig filijn, bot, charmant, geestig... en door en door geloofwaardig. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van IS. De krant heeft dat van functionarissen die meer reizen met minister Kerry gehoord. Kerry zoekt steun in de internationale coalitie tegen de terreurbeweging. De VS zou het aanbod van de Arabische landen in overweging hebben genomen. Washington gaf eerder duidelijk aan dat het de leiding wil nemen bij de uitgebreide luchtaanvallen in Syrië en Irak. Maar andere landen kunnen een bijdrage leveren. Minister Kerry bezocht afgelopen week Irak, Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Hij haalde daarmee voor eigen publiek zijn zesde grote titel binnen. De laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij 101e, maar daarmee kwam zijn leiderstrui niet in gevaar. In het algemeen klassement werd Chris Froome tweede. Dan nog het weer in het Noordoosten, veel wolken en mogelijk motregen. Elders wisselend bewolkt van 10 tot 15 graden met kans op mist. Morgen zon en wolken en in het Noordoosten kans op een bui en dan wordt het 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1020 hier op CFM Zandvoort. Nog één New Age muziekuurtje te gaan. We beginnen met Daystar van John Serry. En uh, ja, dat is een van de vier nieuwe CD's in dit programma. Programma, deze show van vandaag. Goed, wil je het allemaal meelezen? En dan kan dat natuurlijk op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier! Oh, Johnny, do. I sure. Boaté